Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. De Natenkok met het NOS-journaal. Een deel van de gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagzaak is onvindbaar. Het is volgens minister Hoekstra van Financiën nog steeds de bedoeling... dat alle 300 ouders voor compensatie krijgen, maar niet iedereen is te vinden. Van sommige mensen zijn er geen rekeningnummers meer... of is er geen vaste wonenverblijfplaats. De ouders van wie alle gegevens bij de Belastingdienst bekend zijn... krijgen hun schadevergoeding vandaag of begin volgende week op de rekening gestort. De betrokken ouders werden ten onrechte door de fiscus als fraudeur... Gezien en moesten vaak grote sommen geld terugbetalen. De Britse premier Johnson heeft de eerste stemming na de verkiezingen over de Brexit, zoals verwacht, met een ruime meerderheid gewonnen. Met 358 stemmen voor en 234 tegen steunde het Lagerhuis de verdere behandeling van de wet die het vertrek uit de EU regelt. Begin januari debatteert het Lagerhuis nog drie dagen over die Brexit-wet en daarna moet het Hogerhuis er nog mee akkoord gaan. Naar verwachting stuit Johnson niet meer op blok blokkades en kan het Verenigd Koninkrijk op 31 januari de Europese Unie verlaten. De onbemande ruimtecapsule die vliegtuigbouwer Boeing begin van de middag lanceerde... gaat zijn doel niet bereiken en komt zondag alweer terug naar de aarde. Boeing meldt dat de Starliner na de lancering uit koers is geraakt... en in een verkeerde baan om de aarde terecht is gekomen. Bedoeling was dat de capsule morgen zou aankomen bij het ruimtestation ISS... maar dat gaat nu niet door. De vlucht van de Starliner is bedoeld als test... om in de toekomst mensen naar het ruimtestation ISS te brengen. De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die mogelijk meerdere vrouwen heeft aangerand in Amsterdam-Zuid en in Buitenveldert. De verdachte is vermoedelijk al bijna twintig jaar actief. De politie heeft in de loop der jaren een tiental aangiftes binnengekregen over aanrandingen die veel overeenkomsten hebben. De recherche vermoedt daarom dat het om dezelfde dader gaat. Het weer het wordt op steeds meer plaatsen droog. Er is nog een enkele bui en het is ongeveer 11 graden. Morgen af en toe zon aan de kustenbui en een graad of 8. Zondag is het bewolkt en valt er opnieuw wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort...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 na Marie... dancing i like to dance i want to dance i'm here to dance, dance. dance. radio. dance radio, radio. reacties uh, trouwens achterlaten op de website www.dansradio.nl Bezoekjes ook mogelijk, als het tenminste een beetje passend is, in uh, de sfeer die ik nu draai, zeg maar. Ja toch, we moeten wel een beetje in de on the floor if you got, got that vriend van hem. voor de klok van zessen. Ja. Schiet alweer op. Dit nummer is speciaal voor uh, Clyde. Clyde, deze was speciaal voor jou. De BT Express. Welkom in de show. Over ons. Mensen, als je een reactie wil achterlaten... dan kan dat op de website. www.dansradio.nl surrounds you, you what? what makes it different it is, is that it touches, touches you, perhaps in a way that escapes the, the rationality of things, yes. yes, it's a feeling captured by several radio freaks, freaks and brought to you via a magical online radio station, Magic, with a story to tell, it's, it's the tale of dance radio. dance radio, and it continues, yeah! I'm <laughs>